Eerder zeiden ze dat ze willen afzien van hun looneis van 3 gezien de financiële situatie. En ruil daarvoor willen ze betere pensioen, arbeids- en rusttijdenregelingen. Maar nu blijkt dat de gemeenteambtenaren er 2 bij krijgen... overwegen de politiebonden hun looneis toch te handhaven. De Surinaamse president Boutersen reageert laconiek... op de kritiek uit Nederland op de amnestiewet. Hij is niet onder de indruk van de opschorting van de ontwikkelingshulp... en het terugroepen van de ambassadeur... Boutersen zegt dat hij geen boodschap heeft aan die gasten aan de Noordzee. Hij zegt dat andere Latijns-Amerikaanse landen gewoon zaken blijven doen met Suriname. In Schiedam is een automobilist bij een aanrijding om het leven gekomen. Hij werd vannacht aangereden door een auto die volgens getuigen met hoge snelheid door rood reed. De bestuurder van die auto ligt in het ziekenhuis. Hij is aangehouden op verdenking van dood door schuld. De politie vermoedt dat hij teveel had gedronken.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 rondje correspondentie. Nachtvluchten trakteert drie zaterdagen lang op het neusje van de correspondentenzalmen. Een trio bevlogen nieuwszoekers in binnen- en buitenland. Met oog voor detail, een open oor voor het hele verhaal, hard voor de berichtgeving en immers smaakvol in gesproken woord en geschreven taal. Gezegend met gezonde nieuwsgierigheid en journalistieke kundigheid. Altijd onderweg in de wereld van de actualiteit. Onze twee de tweede topvakvrouw is Kerstin Schweikheuver. Deze Duitse dame mag binnenkort 52 kaarsjes uitblazen... want zij kwam op 3 mei 1960 ter wereld in de Zuid-Duitse gemeente Oezingen. Na het voortgezet onderwijs studeerde ze Franse talen en letterkunde... en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van München. Franse literatuur aan de Universiteit van Lyon. En ze veroverde een plek op de gerenommeerde... Henry nannen journalisten Schule in Hamburg... Ruim twintig jaar geleden streek ze ten gevolge van de liefde neer in Nederland. Sindsdien doet ze voor diverse Duitse media verslag vanaf Hollandse bodem. Ze is voorzitter van de buitenlandse persvereniging en dit jaar rolden haar belgische stedenreisgids en haar eerste boek Auf Heineken kunnen we ons einigen? mijn fabelhaftes leven tussen Kiffan en Calvinisten van de persen. Herzlich willkommen Kerstin Schweighoefer. Goedemorgen. Goedemorgen. En <lacht> gehen we duzen of zitten? Op, op, natuurlijk zeggen we jij, we doetsen. Ja, toch wel, hè? <laughs> Jawel. Je ja, dus wordt we... ook zelf makkelijker trouwens als je zo lang in Nederland zit. Dat heb ik inmiddels ook al gemerkt, dat je wat losser wordt. Je past je natuurlijk aan. En dan merk ik dat ik soms gas terug moet nemen als ik uh, thuis ben. Want dan gaat het toch wat formeel en Dan ben ik dat uh, direct en te spontaan soms. Of zeg meteen jij, of te confronterend En dan gaan Duitsers toch een stapje achter en zeggen... Ho, wat krijgen we nou? Ja, ik wil niet onmiddellijk met je en jij aangesproken ja. worden... Eerst met u beginnen en later kijken we wel hoe ver we komen. Precies, het is wel ook wat losser geworden in Duitsland. Zeker onder journalisten, onder collega's zijn ze ook wat makkelijker. Maar toch niet zo makkelijk als Nederlanders. En ik moet je zeggen, soms is het ook fijn. Want je wilt niet dat iedereen. Soms wil ik ook op afstand en wil niet dat iedereen. Jij zegt meteen. Het heeft voor- en nadelen. Wat, wat is de reden om, om op bepaalde momenten dan die afstand te ja. willen behouden? Ik denk voor journalisten is het zelfs heel makkelijk... als je iemand uh, wilt interviewen, dat je u zegt... dat is een gezonde distantie, een gezonde afstand. Dan moet je niet meteen uh, jij zeggen en zo doen alsof je al lang kent... en één pot, <laughs> pot nat bent, maar dat je afstand houdt. Dat, uh, dat is echt de ander en dat helpt je wel uh, zakelijk te blijven... en die afstand te houden door u te zeggen. Dat vind ik wel. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld, zoals wij bij Nachtvluchten... proberen meestal een balans te maken tussen wat iemands beroepsleven inhoudt... en wie dan de mens achter dat beroepsleven is. Dus ietsje meer de persoonlijke kant opzoeken. Ik vind het dan juist prettig om je en jij te mogen zeggen. Dat is het, maar ik heb het nu ook niet over gesprekken of zo. Ik heb het nu ook voor, voor interviews. Als je een echte politici voor je hebt, politicus voor je hebt ofzo, of zo, of een captain of industry... dan zijn in Nederlanders ook vrij makkelijk en zeggen meteen jij of zo. Dan vind ik het toch gezonder als journalist als je even... Als je, vooral, als je echt scherp moet zijn met kritische vragen... dat je u mag dan kunt zeggen, ja. is juist die afstand kan heel erg ja, die uh, bepalend helpt. zijn... voor de scherpte die je kunt handhaven. Dat vind ik wel. Terwijl je bij gesprekken hebt natuurlijk... dan is het makkelijker jij. Of, uh, um, ik denk, journalisten doen dat ook... Ik doe het ook bij mijn stukken heel vaak. Als je een portret schrijft of een reportage... dat je, uh, als je iemand dan dichter bij de lezer wilt laten komen... dat je dan de voornaam gebruikt. En dat is dan de oude Jan of uh, oude Piet. Of niet bij de hele naam. Terwijl Duitsers ook bij journalistieke stukken heel vaak voornaam en achternaam hebben. Dat je dan alleen de voornaam gebruikt. Dat is ook voor vertrouwdheid scheppen en, en heet. Heb je dat moeten leren om, die, om dat dichter bij elkaar zijn vanuit die directheid uh, je eigen te maken? Uh, dat formele af te leggen wel een beetje. Maar het ging... Uh... Dat gaat dan toch vrij snel. Zeker als je twintig jaar hier bent, na een paar jaar is dat vrij aanstekelijk. En wat het leuke is ook aan de Nederlandse directheid, is die je comes straight to the point. Je draait er niet omheen. En uh, dat directe komt soms als bot over bij buitenlanders die niet gewend zijn, maar uh, ik vind het ook lekker verfrissend en uh, makkelijk. Ga ja. je er niet omheen zeggen zeg waar het staat. op staat? Ja, precies. We gaan het uh, later in dit uur natuurlijk <tie> <met> uitgebreid <tie> hebben... ook over die culturele verschillen tussen Nederland en Duitsland. Je hebt dat ook zelf aangegeven als mogelijk gespreksonderwerp... en dat vinden wij natuurlijk ook heel interessant. Maar eerst even gewoon terug naar het begin. Uh, ik heb je vannacht om vier uur wakker gebeld. Uh, hoe voelde je je? Oh, best lekker. Het was alsof ik uh, na een uitje... voor een klasreisje of zoiets. Of met vakantie vroeger zijn we ook heel vroeg opgestaan. Zo'n gevoel had ik een beetje... Want uh, ja, ik vind het toch heel fijn om hier te zijn. Dat is toch iets heel bijzonders. En ik vind het ook, dat programma, iets heel bijzonders. Het is klassieke radio. En het is echt heel mooi dat zoiets nog bestaat ook. Ja, dat is wel leuk om te horen. Dus je, je had een soort positieve uh, spanning en een opwinding Absoluut. die je nog kent uit je kindertijd. Ja, zo'n schoolreisje, inderdaad zoiets. Of vakantiegevoel, dat je heel vroeger uh, je spullen pakt en dat een mooie periode aanbreekt omdat je met vakantie vertrekt. Waar gingen jullie altijd uh, naartoe met vakantie, met het gezin waar je in geboren bent? Uh, wij, wij, ik ben opgegroeid bij het boven ohne mehr das, was, da ist es noch stets heimwehig aber wir gingen dann allzeit Richtung äh, Schweizerland äh, Italien Südtirol dus hij vroeg over de, uh, de, de, de passen overheen. Dan was hij over de pas heen. En dan begon het mooi weer te wezen. Dan was in Italië. Dat weet ik nog. Heel vroeg vertrokken. En dan is morgens toen het acht, negen was. Of zoveel, acht uur. Dan was je al aan de andere kant van de Alpen. En dan was je Italië binnen. En dat voelde je meteen ook. De lucht was anders. En uh, de vegetatie was anders. En uh, ja, dat is blijven hangen heel erg. Heel erg sterk. Dat gevoel opeens. Ja, je was aan de andere kant van de Alpen. En het zuiden begint. Heerlijk. En, ja. en hoeveel kinderen zaten er dan op de achterbank? In Met dat waren wij. Mijn drie klein kinderen. zusje, mijn broer en ik was de oudste. Of ik ben nog steeds de oudste, ja. Ja. Dat, dat, meestal gaat het zo. Ja. ja. Ze halen je niet in. Heb, jij, heb jij, omdat je de oudste bent in het gezin van drie, ook veel, laten we zeggen, paden moeten effenen voor die twee andere kinderen? Dat je... Oh ja, dat blijft. Dat denk ik toch wel. Je bent de klassieke oudste. Je bent ook de verstandigste. Of jij moest dan altijd beslissen op die twee andere letter, terwijl het leeftijdsverschil niet zo groot is. Mijn kleine zus is vijf jaar jonger, mijn broer drie jaar jonger. Maar uh, ik moest met name in de puberteit vond ik het niet meer eerlijk. Wat ik moest effenen waar mijn kleine zussen dan zo makkelijk had achteraf. Um, het, je mag niet vergeten, het waren andere tijden en het was Duitsland. Het was veel strakker als hier, of als het nu is, met, uh, als je je eerste vriendjes mee naar huis wilt brengen of zo. Mijn moeder moest er heel erg aan wennen. Die zei dan nog tegen mij, onder mijn dak niet. Dan dacht ik nog, hallo. En mijn zus en mijn broer, die mochten later één vriendin en één vriend naar het andere naar huis slepen. Omdat mijn vader zei ook, je kunt het beter onder je dak hebben dan ergens anders. Ik wou zeg, zeggen, dan ja, kun je ja, nog ja, een precies. beetje controleren. Ja, maar toen ik was de allererste, mijn moeder moest eerst even aan wennen. En ik, ben, uh, um, ja, ik was vrij vroeg ook zelfstandig, denk ik. Ik ben met 18 of 18,5 weg naar een muntje voor de studie. Dus ja, vergelijken met nu toch vrij vroeg de deur uit ook, eigenlijk. Ik heb soms het idee dat anno nu de jeugd weer wat minder snel de deur uitgaat. Ja. Alleen maar vanwege onder meer financiële kwesties. Ik denk dat het toch wel een reden is. Dat is ook moeilijk. Maar ik denk het is ook makkelijker. En misschien heb je ook minder wrijving. Dat denk ik. De ouders gaan niet meer zoveel weerstand in de weg leggen. Je bent toch heel vaak bijna vriendjes, zou ik zeggen. En dan uh, kan je ook lekker thuis blijven. Want je kunt je gang gaan. Maar zodra je thuis denkt... ja, ja Ik had wel de behoefte ook uh, uit te breken. Ik wou naar de grote stad, maar je noemt was, het ook uitbreken. Dus dat het betekent was, ook wel dat het dat er een soort van uh, gevoel van breken bij geweest moet zijn. Ja, nou ik wou daar. Ik wou, ik wou naar de grote stad. Ik bedoel, nu, als ik nu terugga ga naar dat gebied, dat is ontzettend mooi. Ik ben nu al wat ouder en ik denk ook, ik zou me nog eens kunnen voorstellen dat ik daar ooit weer woon. Niet constant, maar wel heel lang of langer. Want het is echt, het, is, het is, er zijn zo'n plekjes op aarde die de lieve God een gezoen gegeven heeft. En de Zuidwesthoek van Duitsland, Bodemeer, Baden, Württemberg, is er één plekje van. Het is de andere kant van de Alsas. En de wijn is net zo lekker, het eten is niet zo lekker. Frankrijk is dichtbij, Italië is ook dichtbij. In de winter kan je skiën. Ieder weekend stond ik op de piste, mijn vader heeft ons van school opgehaald, Zaterdag Zondag had hij toen nog school. stond hij om twaalf uur met de auto klaar. De auto in, de bergen in, skiën. En zondagavond terug. Dus, um, maar toen wou ik wel uitbreken. Het was ook een klein stadje. en uh, um, Ik vond het te burgerlijk. Dat, ja, dat is heel normaal, denk ik. Ik wou naar de grote stad. En ik ben maar in München. Ik hoefde daar ook niet gek te doen. Dat was dan weer gek genoeg. Die behoefte het heel gek te doen. En alles uh, nog wat uh, uh, uit te proberen of experimenteren. Dat had ik niet eens. Ik bekijk het goed en ik vond het... Maar ik vond het fijne München te zijn, de grote stad. En dat kleinstadgedoe even achter te laten. Je bekijkt het goed, bedoel je daarmee te zeggen dat je op die, laten we zeggen, relatief jonge leeftijd al heel wel overwogen met je Toch, dat denk ik wel, Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe dat, dat was, gewoon misschien omdat ik de oudste was en altijd verstandig moest zijn. Maar het was ook niet erger te doen. Dus ik had wel het gevoel dat ik oud moest spreken om naar de grote stad te gaan om ook te bevrijden. En uh, uh, ja, wat ook mij speelde was toch dat mijn vader had een openbare functie... en die was toch ook de dochter van. En daar was ik in München niet meer. Daar kon ik lekker anoniem in de massa-studenten ondergaan... En, uh dat was, dat was uh, heel fijn. Heb jij je door die positie van je vader belemmerd gevoeld dan? In dat kleine stadje waar je opgroeide? Hmm, belemmerd niet. Niet echt belemmerd. In zoverre belemmerd dat je ja, de dochter van was. Je kon niet, uh... En van wat? Een openbare functie? Kan van alles zijn. Ja, het was uh, stadbouwmeister heet dat. Was, uh, wat jullie als rijksbouwmeister hebben, was hij uh, voor de stad, de architect, hein? voor de gemeente. Um, en toch een redelijk bekend figuur. En uh, dan kon je niet zo... Uh, ja, kijk, kijk, ik had ook vast... Ik rookte heel lang, ik rookte toen ook stikken, Maar dat was dan iets anders. Ik moest me nooit laten betrappen. Of als je dan kapotte een oude spijkerbroek aan had... dan kreeg ik van mijn moeder commentaar. Nou ja, zo kon je dan niet rondlopen. En dat deed ik lekker toch. En München maakte dat allemaal niks uit. Heerlijk. Ja. Dus, dus, dus daar begon dan eigenlijk het, het vrije gevoel. Um, en, en heb je je gericht op je studie... Maar Vorige week bijvoorbeeld zat hier Margit Brandtma. En die wist, nou, bij wijze van spreken, in de wieg al dat ze journalist wilde worden. Jij begon eerst met een aantal andere studies en pas later. Nee, maar dat is nog vrij normaal. In Duitsland doe je niet... Uh, uh, uh, of de klassieke weg is, je studeert een vak. En dan doe je nog het vakjournalistiek leer je. Maar ik wist het inderdaad in het begin niet. Ik wist alleen, ik wou, ik wou per se schrijven. Maar dat hebben zoveel. Maar ik begon met zes, zeven. Begon ik het eerste stukjes te schrijven. Sprookjes te schrijven. En uh, altijd verhalen. En, uh, Wie lazen die verhalen en die sprookjes? Uh, mijn vriendinnen. Die heb ik ook mijn broer voorgelezen. Die moest luisteren. Of mijn uh, basislerares. Die weet ik nog. Die was. Die vond dat dan heel leuk. En die heeft het voor me nog afgetipt. En uh, die heeft toen geprobeerd dat nog ergens te slijden bij een oudgever. Maar ja... Die worden overspoeld met lawines van manuscripten... van mensen die geloven dat ze kunnen schrijven of zo. Ook van kinderen blijkbaar. Is het bewaard dus gebleven? Ik heb het nog ergens in een kast liggen, ja. Dat was, hoe heette die nou? Ik heb zo'n zo klein beestje uitgevonden, Fretsje, of zo noemde ik die. Het was een soort beertje, die leefde in het toverbos... met wat weet ik allemaal, monstertjes en toestanden. En, uh, nou ja, ik was zes of zeven, daar heb je nog voor dit soort fantasieën. Maar dat begon, ik wist, ik wou schrijven. Dat was het echt. Maar dat, dat, dat dacht ik, kom ik toch niet, uh, wat doe ik nou? Ik zocht heel lang. Uh, en uh, ja, dat klinkt misschien arrogant, maar sommige mensen hebben geluk, die kunnen maar één ding heel goed. En ik had verschillende dingen waar ik vrij goed, niet waanzinnig, maar vrij goed in was. Dus ik had het heel erg met kunst. Ik kon ook vrij goed tekenen en schilderen. Ik was ook met kleuren of met uh, dat ik dacht, ik ga het designvak in. Of, of uh, uh, ja, de kunstacademie doe ik dat. Of, Soms uh, kan dat juist heel erg tegen je werken. Als je meerdere dingen ja. goed tot redelijk goed kunt. Dus ik kon geen beslissing nemen. Dan ik wist je, niet wat. Ja. Dan ga je op meerdere uh, paarden wedden. Ja. En, en, en dan komt er uiteindelijk misschien niet één ding heel erg uit de verf. Nee, dan ben ik met met toneelwetenschap in München, want ik dacht, er komt alles bij elkaar, toneel, acteren, alles en nog wat. Maar dat was het dan ook niet. En dan heb ik ontdekt, uh, uh, dacht ik, nou, mijn oude liefde Frans. Dacht ik ik ga maar, ik ga frontaal, en dan kwam het opeens alles op zijn plek. Dat ik dacht, ja, journalistiek. Ik, uh, ik word journalist, daar kan ik schrijven. Die nieuwsgierigheid, ik kan dingen uitzoeken, dat wordt het. Maar ik ga eerst de studie afmaken, en dan... Heb ik geprobeerd die opleiding te krijgen bij die scho school in Hamburg. Nou ja, ja die, die school. En jij omschreef dat uh, als een van je memorabele momenten. Dat je de brief binnenkreeg. <tie> dat jij dus was toegelaten op uh, die, die school. En dat was een hele, uh, ja, uh, laten we zeggen, gerenommeerde school. 2000 aanmeldingen en er werden er twintig aangenomen. Ja, ze is heel erg streng. En ik deed het eigenlijk. Journalist in school. Henry Nanschule, dat is dichter van de Stern, äh, van dat blad, en gerenommeerde journalist ook. En die heeft, die Schroll is gewoon heel goed, want je leert je vak echt klassiek, het werd daarin gestampt. En ik had nog de oude taalpaus van, van, van Duitsland, Wolf Schneider, die heeft het echt... Uh, het was misschien pedagogiek niet echt verantwoord, want hij was heel streng. Hij heeft, ook, heeft iedereen tot huilens toegebracht, want we kwamen daar aan, twintig mannetjes en vrouwtjes, die dachten, nou, we zijn wel goed, we hebben een plek gekregen. En het eerste wat hij deed was, Bop. iedere uh, uh, aanvlucht van, van arrogantie, of denken, je kunt wat de kop indrukken, je eigenlijk uh, kapot maken en dan weer opbouwen. Wat natuurlijk, daar kan je over... Hè? Het was de zweep, het was echt Pruisische. Uh, uh Training en drill. Je kunt, je kunt je erbij afvragen of het de juiste methode is. Wanneer jij erop terugkijkt, is het voor jou de goede methode geweest? Het was de mix. Hij was het niet alleen. Hij heeft, heel veel, hij heeft ontzettend goed geleerd schrijven en zuiver en waarop aankomt. En overbodige woorden. Eruit, hoeft niet. Komt ter zaken. En hoe je het moet opbouwen. De, de pure nachricht de melding voor de, voor de krant. Maar we krijgen daarna het hele pakket. Je krijgt de radio, de reportage, het portret. Je mocht stage lopen bij de radio, bij de tv, bij een weekblad, bij een maandblad, bij een krant. Je hebt alles dus eigenlijk geleerd. En dat heeft me nu gered in Nederland, want ik kon radio en ik kon print en ik kon de diversiteit ingaan en ik kon mijn bestaan ook opbouwen als met mijn eigen persbureau door die opleiding. Dus het was wel heel fijn. En het grappige was, ik had toen al na de studie, had ik al een plek, een gewone stageplek gekregen, een uh, volontariaat noemen we dat. Dan loop je twee jaar bij een krant of een ander medium mee en dan word je ook redactrice of redacteur. Dat had ik al. Bij een zeilblad, want ik zeilde, dacht, ik nou, ik was heel vrij sportief, ook zeilen op het meer. En het was heel moeilijk een plek te krijgen, maar die krijg ik daar in Beieren, bij München, weet ik nog. Dat dacht ik nou, lekker, ik heb iets. En daarnaast heb ik parallel gewoon die, die sollicitatie in Hamburg laten lopen, want ik dacht, ja, nou ja. Ja, ik kan het maar proberen. Nooit geschoten is altijd mis. Uh, en dan werd ik uitgenodigd in de tweede ronde, de eerste honderd. Mocht naar Hamburg en dan was ik bij de laatste twintig. En dan moest ik nog naar Beiren naar die redacteur toe. Om te zeggen: Het spijt me heel erg, maar ik wil toch niet meer bij u, maar ik heb wat beter. Zo zei ik dat natuurlijk niet. Maar op die moment ben ik ook nooit vergeten dat ik bij die man in de stoel zat en het slecht geweten had. Moest zeggen: Ja, ik heb toch op die scholen plek en het spijt me. Dat maar ik waarom me moet laten een slecht hangen. geweten? Het is toch heel goed om. Ja, maar ik had hem al toegezegd. Ja, maar ik maken. had in principe al gezegd: ik begin dan en dan. Ja, Want ik ben ik. van oud gegaan dat het niet lukt in Hamburg. Maar ik dacht, probeer dan doe ik het toch een keertje en dan is het gelukt. Hij, hij begrijpt dat natuurlijk. Iedereen Ja, die meerdere dat, paarden waar je op ja, moet, moet gaan werken. Hij begrijpt het heel goed, moment. maar hij moest natuurlijk een vervanging zoeken. En uh, was not very much amused. Heel sportief zei je net even tussendoor. Vandaar ook dat je bij een zeilblad terecht kwam. Dat lijkt me ook logisch wanneer je van jongs af aan de, Zeilen, de piste ja. op, uh, gesleept wordt. Ook dat je dan een, een sportiviteit ontwikkelt. Um, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat uh, het werk wat je doet moeilijk te combineren is met een uitgebreide sportcarrière, uh, toch of een, een, een ja, ook al nee. doe je het hobbymatig want het is het is een druk bestaan ja maar ja ik doe het ook niet meer zo ik doe niet meer zoveel, veel maar ik ben toch begonnen met hardlopen nu dat is het makkelijkste daar hoef ik ook niet een sportstudio heb ik helemaal gehad die zweetfabrieken oké okay, maar dat was een andere fase van mijn leven. Ben ik ook naar de zweetfabriek gelopen. Om uh, aerobics te doen. Of uh, wat is het nou? Somba? <laughs> of zoiets. Ik weet niet hoe ze het tegenwoordig allemaal noemen. Maar ze vinden ieder jaar wel ja, iets precies. uit wat een hype wordt. Ja. Ja. Nee, ik heb mijn loopschoenen klaarstaan. En dan kan ik tussendoor ook. Dat is soms. Uh, dat is het fijne van het vrijbestaan. Je kunt er zelf indelen. Doe ik even de schoenen aan. En dan loop ik gewoon uh, drie kwartier. En dat probeer ik toch twee, drie keer per week. Als het lukt. Lukt niet altijd. Maar om de buizen vrij te krijgen, laat maar zeggen, vooral tussen de oren. En het helpt ontzettend als je met een stukje bezig bent. Je moet kijken hoe bouw ik een stuk op, een reportage. En ik weet het niet, ik heb al dat materiaal, alle puzzeldeeltjes bij elkaar. Dan is het allerbeste de loopschoenen aan te doen en dan lopen. En tijdens het lopen denk je dan, oh, nou ja, misschien moet ik zo beginnen. En dan valt alle puzzeldeeltjes vallen op hun plekje. En meestal als ik weer bij de voordeur sta, na die 45 minuten weet ik precies hoe ik mijn stukje moet opbouwen. En die buizen leeg krijgen, is mm. dat dan alleen maar op dit vakmatige gebied? Zo van hoe moet ik het opbouwen? Waar... Pas ik welk puzzelstukje in? Of moeten die buizen soms ook leeg op het emotionele vlak? Hè? Dat je even te dicht bij de materie staat. Waardoor je niet uh, die afstand kunt creëren die je nodig hebt... om het overzicht misschien weer uh, het is soms voor is te er, krijgen. Ja, het is vaak omdat er veel verschillende dingen zijn. Je bent op verschillende bouwstellen. Zeg ik, dan, ik heb daar een bouwstel, een bouwput, daar en daar en daar. En dat je voorgegooid wordt, ook met mijn functie als voorzitter nu... dat je van alles nog wat moet regelen daarnaast. Even voor alle duidelijkheid, je voorzittersfunctie... want dat zeg jij zo even heel snel... maar dat is dus inderdaad van de... Van de Buitenlandse Persvereniging? De Buitenlandse Persvereniging, die inmiddels 85, nee, 87 jaar bestaat. Ja, ja en dat zijn toch... Ja, het is, niet, uh, is natuurlijk geen voldoende, je doet het daarnaast, hè? Maar het neemt wel tijd en het kost tijd. Het is wel leuk, maar je moet ook nog dat en dat en dat regelen. En je kunt niet altijd blijven concentreren op die ene verhaal dat je moet schrijven, maar je moet dat en dat daarnaast doen. En wat je net zei met emotionaal, Ja, dat heb je wel soms. Ik heb net iets gedaan, omdat Nederland had tien jaar euthanasiebeleid. En dan mag ik voor de Deutschlandfunk, dat is de Duitse publieke omroep. En die hebben altijd zo'n uh, achtergrondprogramma een hele uur. Wat heel mooi is ook tegenwoordig. Hè. Zaterdag van elf tot twaalf is morgens een hele uur over één onderwerp. Dan heb ik heel vaak onderwerpen over Nederland gehad. De, de bolle en bloemenindustrie of een keer Nederland en het water. En nu had ik tien jaar Nederlands euthanasiebeleid. Dat lijkt me een lastig onderwerp in Duitsland, omdat dat vrijwel onbespreekbaar is. Het is een taboe wel. en daarom uh, zei ze, die, die, die uh, jouw collega dan, die presentatie van het programma, zei nou, ik zal de luisteraars even waarschuwen van tevoren, zeg ik. Nou ja als je denkt, dat is echt nood. Het was ook heftig. En ik moet zeggen, ik doe nou, sinds ik hier ben, is dat een taboe-onderwerp. En alle correspondenten doen het sinds tien jaar, want juist Nederland is een eiland wat dat betreft. Ja, België is nu ook zover. En wat was er heftig aan dan? Omdat het zoveel was. was. dan... Uh, uh, je bent twee maanden alleen maar met de dood en met ziekte bezig. En dat komt dan wel heel dicht bij je. Als je dan met een, een, een oncoloog spreekt, dus kankerpatiënten... of mensen die, die, die echt dood zijn, in het laatste stadium zijn... dat anderen beslissing nemen dat ze gaan. Dat je bij de NVVE bent en je hoort hoe mensen ook bellen... en uh, uh, over dood gaan willen praten. En wij stoppen dat toch hier heel erg weg. De dood. En ja, het is natuurlijk niet altijd erg... maar ik, in dit geval had ik over de dood uh, toch wel altijd... Uh, het was, het was nooit een mooie dood in dit geval. Dat mensen gewoon, dat hoor je ook soms vaak, dat ze even opstaan, omvallen en zijn dood. Of, uh, ik had ook een heel mooi verhaal van een, van, van, van een uh, vader van een vriend van ski, waar ik ook twintig jaar mee op de piste stond. Nou, die stond op een hele mooie dag stond die in de Alpen, blauwe hemel, strakke blauwe luchten. En uh, zei nog: oh, wat is dat leuk, en viel dood om. Pats, weg was die. Maar ja, dat is een mooie dood. Als we allemaal maar, zo mogen ja. gaan... Dan, dan hebben we ook helemaal geen wet voor de euthanasie nodig, denk ik. Nee, maar precies. het is ons niet gegund, ja. allemaal op deze manier. Dan. En dan daar een bepaalde waardigheid in aanbrengen... vind ik toch wel een, een heel goed uitgangspunt. Is ook absoluut. En ik, sta, ik vind het ook een heel goed dat Nederland dat durfde. Die internationale alleengang is dat toch geweest toen? Ondanks alle kritiek die... Die nog steeds vreselijk is en totaal verdraaid. En was ook misbruik van maken politici. om te zeggen: ja, we willen geen Hollandse toestanden. Nou, dat vind ik echt erg. Maar het heeft me desalniettemin ontzettend geraakt. die twee maanden met de dood zo intens bezig te zijn. En ik was. Was net klaar, dan uh, kwam ook nog een vriendin. Die heeft een, uh, een, uh, een zoon. En die zoon is getrouwd. En die, die, um, die vrouw is heel erg ziek geworden. Is jong, met een kind. En gaat ook dood. En dan uh, hoor je dat ook nog. En dan was dat. Dat, dat, dat was ook. Of is natuurlijk. Ook, is nog steeds heftig. Maar. Um, dat kwam dan bij feitelijk gesprek ook nog bij. Terwijl het voor mij natuurlijk helemaal niet erg is. Maar voor haar. Maar wat ik wou zeggen is dat het dan. Ja, dan had ik voor het eerst sinds lang, dat is nog nooit gebeurd in die twintig jaar dat ik journaliste ben, of 25, dat iets toch dat ik echt dat ik een beetje af was. Ja. En wat doe je dan wanneer je een beetje af bent? Het was dan voor het eerst in twintig jaar, dus het was een zo nieuwe af, ja. ervaring. Nou ja, hardlopen onder andere. Ja. Nee, en uh, ja, je ik heb erover gepraat. Dat wel. En verder ga je gewoon door natuurlijk. Maar ik merkte ik dacht, hey, ja, dit keer was het kan je niet zo makkelijk weer naar de volgende, naar de volgende opdracht toe gaan. Maar het was, het was een goede. Het, uh, het heeft voor mezelf heel veel gebracht: die opdracht over euthanasie na te denken. Over, over dood en hoe mensen daarin staan. En, uh, en hoe moedig ze ook zijn. Een, uh, een arts vertelde met mij: die had een collega die ging dood, uh, ook aan kanker. En dat is ook vreselijk, en die had wel een bloeding in de, in de hals of zo. Dat was een tegenstander van euthanasie. Die heb ik ook gesproken. Die zegt, dat hoeft niet, want je hebt alle facetten voor en tegen. Die zegt, ik kan de mensen zo helpen dat ze ook een pijnvrije dood krijgen. En hij wou die vrouw ook helpen, maar die zegt... Nee, ik ga maar één keer dood en dat wil ik bewust meemaken. Laat ik me van u niet helpen. En dat, denk ik, zal ik nooit vergeten. Want ik dacht, hé, je moet het ook zo bekijken. Dus inderdaad, je gaat maar één keer dood. Misschien moet je het, ja. Dus Kerstin Schwijkheuven. wat... Wat ga jij wel of niet doen met het invullen van een alternatieverklaring? Ik Voor wil, jezelf? Ik wil het wel ook kunnen beslissen. Ik wil het wel ook kunnen beslissen. Terwijl ik wel weet dat je niet alles kunt. Nederlanders hebben soms de neiging dat ze denken ze kunnen alles regelen. Als ik dat maar zo mag zeggen. En je kunt niet alles regelen. Je kunt ook je eigen geboorte. Daar kan je ook niet alles regelen. Dus bij je dood ook niet. Dames en heren luisteraars van Radio 1 hier bij Nachtvluchten, luister naar deze wijze woorden van deze Duitse dame. <laughs> Kerstin Schweighuver correspondent. namens onder meer de Duitse radio. En voorzitter van de Buitenlandse Persvereniging. Hier in uh, rondje correspondentie. En nog even terug naar uh, die school. Uh, die gerenommeerde journalistenschool. Twintig mensen kwamen daar. Werden eerst afgebroken. En vervolgens weer opgebouwd. Uh, die 19 anderen, zijn die uitgezwermd over de wereld? Heb je daar nog wel eens contact mee? Zijn er mensen net zoals jij zo komen bovendrijven? Uh, we hebben wel contact natuurlijk. We hebben ook uh, een netwerk opgebouwd natuurlijk. En, uh, ik heb een collega die zit in Italië en die is in Venetië terechtgekomen... Um, anderen zitten in de redacties overal verdeeld. En dat hielp me ook ontzettend, moet ik zeggen, toen ik in Nederland... Ik kwam naar Nederland en ja, je moest je eigen bestaan opbouwen hier. En dan had ik overal mijn uh, voormalige uh, klasgenoten in de redacties zitten in Duitsland. Dus bij de Blad en bij de radio. Dus ik kon bellen en zeggen, luister eens, ik heb nu je nieuws uit Nederland, mag ik even. Dat was een makkelijkere toegang dan als je begint en je kent niemand. Hè? Dus dat hielp enorm bij het opbouwen van mijn eigen existentie hier dan. Even terug naar dat moment van naar Nederland komen, want je omschrijft het nu als. Uh, en dus kwam ik hier en ik moest een leven opbouwen. Ik wil toch even graag met de luisteraar delen hoe dat in zijn werk gegaan is. Uh, je hebt niet voor niks dat boek geschreven: Alf Heineken kunnen we ons einigen. Mijn fabelhaftes leven tussen Kevin en Calvinisten. Dat gaat natuurlijk over uh, ja, den, den, jouw leven hier in Nederland. Maar hoe kwam het zover? dat je uh, hier terecht kwam. Nou, dat was een omweg via Spanje. <laughs> nee, dat was, ik was klaar. Ik had mijn eerste baan in München. Uh, en uh, ik had nog tijd. En uh, mijn beste vriendin Christine die zei toen... Nou, ik woon met vakantie. En Christine zei, nou, kom eens. Ja, we gaan nog een taal leren. Dat is veel uh, nuttiger. En jij bent met Frans. En ik zei, nou ja, goed, Italiaans dan. En zei ze, nee, ik weet wat beter. Doe maar Spaans. Dat is een wereldtaal, een echte. En jij als romaniste, dat is sowieso makkelijk. En ik heb daar ook een mooi plekje al Een piepklein visastorpje bij Malaga. Um, in, in, de, in de bergen ligt dat, daaronder is de zee heel mooi, is fantastisch. En ik dacht, nou ja. En Christine zegt, geloof me doen. Zegt, dus okay, jij zegt, doe maar. Frans, ciao. Uh, nee, nee Adios, alleen om de bij. weg. Ja. ja ik, ik dacht, nou doe ik die twee weken voordat ik begin met mijn werk ga ik nog even Spaans leren. is Prima, is goed. En dan ben ik in dat piepklein uh, visselstoopje beland. En daar landde dan ook een Hollander die de bus naar Granada gemist had. En uh, ja, van het een kwam het ander. We werden verliefd en... Uh, en dat blijft toch twee jaar, was het een, een, een latrelatie, laat maar zeggen. Het was vreselijk romantisch. En ik moest ook constant alle vrienden in München vertellen... Uh, uh, welke stand van zaken het was, met brieven. E-mail had je toen nog niet, natuurlijk. Dus je, je belde, het was heel duur ook, de telefoonrekeningen. En om de twee weken kwam de een na de ander. Dus dat ging dan tussen München en Leiden op neer. Twee jaar lang. Zodat we alle twee zeiden, nou, of, of... En omdat ik de flexiblere baan had, zei ik, nou, dan kom ik maar. En dat was ja, en klassieke het klassieke verhaal. Ja. En de, toen ben je ook met hem getrouwd? Nee, met hem had ik een samenlevingscontract. Oh, dat was even, ook heel en ja, ja. dat was heel nieuw... en dat kenden ze in Duitsland ook helemaal niet. Dus we hadden een samenlevingscontract. Hoezo enkele. kennen ze dat in Duitsland niet? Dus het is toch reuze handig om op die manier ja, dingen te Nederland regelen? Ja, maar Nederland was toen, Gidsland, de jaren negentig... Van het één. Nederland heeft een heleboel dingen gedaan... die andere landen niet deden. Dus laat zeggen, kijk, het homohuwelijk heb je. Dat was de, de, de voorloper was het samenlevingscontract met homohuwelijk. Nederland had dus drugsbeleid, euthanasie noemde ik al. Het zijn allemaal dingen waar Nederland gidsland was in de jaren negentig. Nederland liet zien, er zijn ook andere oplossingen. Je kunt het anders doen en anders kan soms ook beter zijn. Maar hoe werd daar dan tegen aangekeken? Want dat dat zo is, dat is voor ons natuurlijk mm. hier bekend. Maar hoe werd er dan vanuit Duitsland bijvoorbeeld tegen aangekeken? Nou, Nederland was in Duitsland heel lang, of is nog steeds denk ik... Het land wat, uh, een beetje een gekke land achter de dijken... waar ze dus onorthodoxe oplossingen voor ingewikkelde problemen zoeken... en de lef hebben die uh, dan ook uit te proberen... Um, en het gewoon doen, het innovatieve, makkelijker omhelzen. Dan, en dan bijvoorbeeld Duitsers of ook Fransen, denk ik trouwens ook. En dan wil, dat, daarvan leven wij correspondenten hier ook, want het buitenland wil dan weten, hoe doen ze dat? En dat was echt in de jaren negentig heel lang zo, over uh, wat ik zei, drugsbeleid, prostitutie ook, uh, uh, homohuwelijk. Al die dingen waar Nederland koploper was. Dat was ons dagelijks brood. Dat moet zeggen, dat, dat dat. Moet, maar dat moet voor jou als correspondent... want het is toch een vorm van uitleggen hè, wat je als correspondent ja. doet. Je legt uit ja. aan het ja. thuisland waar, waarvoor jij werkzaam bent... Ja. hoe dat elders gebeurt en, en, en hoe dat in zijn werk gaat. Dat moet toch heerlijk zijn... Om juist ja. al dat soort dingen bij de kop te kunnen pakken. Nou, ik, ik hou ook heel erg van mijn werk. Ik vind het fantastisch en heel erg mooi. En, um, en het is inderdaad waar wat je zegt. Je bent ook soms, soms ben diplomaat, denk ik. Want je gaat dan dingen weer rechtzetten zetten... Die, die helemaal verkeerd uh, een verkeerde indruk is gestaan. In Duitsland denken ze soms nog steeds... dat in Nederland artsen met de spuit... In de aanslag achter de rug staan, in een lange ziekenhuisgangen en wachten naar slachtoffers, nu oudjes, om ze dood te spuiten. <laughs> Die soort verhalen heb je echt nog overal. Dus, dus dat... je moet vaak ook in een verdediging. Corrigeren en ja, corrigeren. Ja. Soms betrapt ik me erop dat ik denk: nou, dan zit ik hier een verdedig Nederlands. Dat, dat gebeurt ook, echt waar. Want dat is een helemaal schreven, een scheve. Wat, wat zou andersom uh, van, vanuit de Nederlanders een vooroordeel zijn... of een verkeerde uitleg van uh, dingen met betrekking tot Duitsland... waarvan je zegt, ja, alle Nederlanders zeggen altijd over ons dubbele punt. Nou ja, maar ja, daar heb je de hele rits aan clichés... die Nederland heeft over Duitsland. Dat is natuurlijk ook al heel anders geworden... maar het is nog steeds zo dat, uh, uh, dat Duitsers grondig zijn... Toevallig, vlijzig. wat positief is nu. Nu komen meer de positieve eigenschappen de laatste jaren naar voren, denk ik. Dat Duitslandbeeld is toch gewijzigd. Maar het is wel grappig, maar... want wat jij zelf zegt over mm -hmm. je eigen opleiding... aan die journalisten Ja, het is heel eh, dat, dat, dat het is zeker grappig. Dat is toch wel gruntelijk. En is ook jouw grondelijk. opvoeding, je vader die dan uh, toch een beetje strak en, en, en streng... Ja, ik heb een klassiek. Me, uh, ja, redelijk ook streng met, uh, met, uh, met veel liefde, ja, dat wel. Maar uh, niet zo democratisch als hier. Ja, maar hier zijn... Of, dat was wel mijn indruk, dat hier... Ja, dat is in Duitsland trouwens nu ook zo. Ik heb laatst met mijn vriendin Suzanne, met wie ik in Lyon zat te, te studeren, die zei ook, die is lerares geworden, Frans. En die zei, ja, tegenwoordig heb je... Vroeger had je alleen maar twee houdingen, hoe heet dat, de opa-indiaan? <lacht> twee opa-indianen en een heleboel kleine Indiaanjes. Maar tegenwoordig <lacht> zijn het allemaal indiaantjes of allemaal opa indiaanjes Dus je hebt niet meer verschil tussen de kinderen en de ouderen. Het is allemaal <lacht> hetzelfde. En... Um, en die indruk had ik trouwens toen ik naar Nederland kwam ook. Het is totaal anti-autoritair geweest. En uh, als, je, als kinderen dan in Nederland in de puberteit komen... en de ouders proberen opeens autoritair op te treden... dan doet niet het kind gek. Dan denkt het kind, ja, die ouder doet opeens gek. door normaal, man. Snap je wat ik bedoel? Het, uh, dat is wel heel, heel, heel anders als in Duitsland. Of ook Nederland, geen dwang. Doe maar geen dwang. Het moet altijd zonder dwang. Maar, heeft... maar wat vind jij daar zelf van? Want ik kan me voorstellen dat er opvoedkundig... nou niet de beste tussen aanhalingstekens producten uit voortkomen? Uit een dergelijke te vrije opvoeding? Ik zou, ik zou zeggen, als je in dit geval het beste van twee werelden neemt... zou het perfect zijn. Soms is het in Duitsland natuurlijk... alhoewel nu ook niet meer te strak, te streng. Maar Nederland is soms te... Soms moet je een beetje, een beetje discipline kan niet schaden. Een beetje dwang een beetje soms ook. Maar het verbaast me altijd dat je hier zegt... als mensen niet gemotiveerd zijn... dat hele hulpprogramma heeft toch geen nut. Hij is niet gemotiveerd of zij. Je kunt niks doen. Maar dat je hem juist moet helpen met lichte twang... omdat hij niet gemotiveerd is, dat telt, in, dat telt hier niet mee. Uh, ik weet ook nog een hele grappige dat ik... Uh, ik ben ook een, een, een hondengek en uh, ik ben dan met een... Ik had een jonge labrador, Nelson... en ben met die naar de hondenschool gegaan, naar de puppyles... En uh, ik ben echt lief tegen mijn hond, hoor. Maar ja, dan moest die volgen en ik zeg, volg, Nelson. En uh, ik had echt het gevoel dat ik het niet te strak zeg. Maar die hondenlegeres kwam meteen op me af en zei, hoe kan je dat nou doen? Dat is toch nog een baby? Denk toch aan die arme hondenziel. En ik dacht, hallo, wat heb ik nou gedacht? Ik dacht echt, nu heb ik echt zo'n pikkelding op en iedereen denkt, ik ben Bruiserse Duitser en ik daar heel schuldbewust. En ik dacht, ik heb toch mijn hond irreparabele schade toegevoegd. Maar die moet zeggen, voeg, vo, heel zachtjes of zo. Hè? En pas later, als die wat uh, ontpuppied is, misschien. Ja, wat hallo, maar hij vocht het dan wel, maar alleen omdat hij dat koekje in de hand had. en liep natuurlijk dat koekje, koekje achteraan en niet omdat ik zo lief gefloten heb achteraan. Maar, ja, maar hebt dat zelf, was je hebt zelf zo. geen kinderen, hè, Kerstin Zwijkhuver Want als jij. Dat, dat is volgens mij iets wat, wat je niet. Uh, ja, zo, zo uh, als ontzettend geslaagd in je leven ziet. Ja. He, dat je geen kind... Waarom is dat eigenlijk? Dat is, het lukte niet. Het lukte uh, niet. Uh, mijn, uh, die, die, die man die ik in Spanje heb leren kennen, die wou niet meer. Die wou eigenlijk geen. En uh, dat was een conflict waar... Dat was één factor waaraan de relatie dan kapot gegaan is eigenlijk. Uh, hij had al twee kinderen. uit een eerste huurling. En die moest zeggen, die heb ik mee opgevoed. En ik heb... Uh, Vandaag de dag nog steeds een nepdochter En die zegt ook nep moeder tegen mij. Dus die ken ik sinds ze vier is. Dat maar het is wel een... mooi dat jullie nog contact hebben. Ja, ja. Nee, dat, dat, is ook een, dat is een hele goede contact. Dat ja. is heel leuk. We waren laatst nog samen eten. We gaan straks uh, een weekendje samen naar Frankrijk. Dus dat is wel... Ik heb, een, ik heb een nep dochtertje, laat maar zo zeggen. Maar ik had inderdaad ook zelf nog eigen kinderen willen hebben. Maar dat is dus niet gelukt. En daar heeft hij niet mee gespeeld. En, daaraan, ja. en toen die relatie stuk liep, was het dan ook te laat. Ik heb dan wel een nieuwe relatie opgebouwd. Maar dan was ik ook al boven de veertig en... Uh, dat, ja, dan moet je of wel, even af... Weer, maar ik weer heb, de pas door naar Italië. Ja, dat had ik ook gekund. Nee, maar daar denk ik wel... Ik heb er ook heel lang over nagedacht... dat uh, sommige mensen gaan daar verder... ook van om elke prijs of zo. Of, of, uh, je moet ja. soms dingen in je leven accepteren... dat ze zo zijn en dat je niet alles kunt krijgen. En de goden niet verzoeken. Daar ben ik misschien een beetje achterdochtig of, of, of bijgelovig. of Ik weet het niet, maar ik, je moet de goden niet verzoeken. Count your blessings. Kijk wat je hebt. En je kan niet alles hebben in het leven. En dan bedoel je met de goden niet verzoeken... als je het op een aannatuurlijke weg probeert ja, te bereiken... Te ja, natuurlijk dan, dan, ja. Dan, dan, dan verzoek je de goden op dat moment. En dat is beter dat je dat niet... Liet. Ben je bijgelovig inderdaad? Nou, een beetje. Niet echt. Een beetje wel. Ben je religieus opgevoed? Uh, nee, niet bij, bijster. Dat heeft me ook hier, uh, uh, heel erg... Ik ben Lutheraans gematigd, hoe noem je dat? Ja, ik ben wel uh, de geloofsbelijdenis. dat was nou vrij normaal, maar uh, we zijn niet vaak naar de kerk, we zijn met kerst gingen naar de kerk, met paas gingen naar de kerk, wel geloofde, de, de, de, dus gelovig opgevoed in die zin, maar niet, uh, niet zo heftig als ik dat hier vaak meemaak. En hier heb ik ook pas geleerd hoe erg dat is... Uh, <laughs> Hoe erg het is katholiek te zijn? Ja, is dat heel erg? Ik, ik, dat? Uh, ik heb of heb je dan uh, over het misbruik van, van de afgelopen decennia? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar Nederland met het verleden van Spanje en zo. Dat de katholieken was iets erg. De Rome en de paus, dat is iets ergs. En uh, dat is nog steeds de aardsvijand, uh, zo'n beetje, voor, voor, voor de Calvinisten. Die scheiding, dat, was, dat is in Duitsland helemaal... Ik ben, ik ben in het katholieke Zuid-Duitsland opgegroeid. Daar was, was ik in de minderheid als, als Lutheraan, laat maar zeggen. Maar dat, dat, dat er zo'n verschil is tussen die geloven, die heftigheid, die, die, die, die, die kloof tussen de protestanten en dat katholieke, dat heb ik pas hier ontdekt. Dat ook mijn ex schoonvader zei, ja, ja, dat is... Uh, uh, de, de, de, de Rome in de pauze was iets heel ergs. Maar dat hebben, jullie, dat hebben jullie Nederlanders. Dat is uh, inderdaad, denk ik, dat gaat terug op, op uh, de 16e, 17e eeuw... met die afscheiding ja, van Spanje. Het uh, is mooi dat jij dat zo intens ervaart. Ik ben katholiek opgevoed en ik heb het verschil ook niet heel dat sterk is grappig. Ervaren. Dat is heel grappig, ja. Nee, dat was een van de eerste dingen, dacht ik... Hé, wat is dat gek in dat land hier, dat, uh, dat er zo'n scheiding gemaakt wordt... tussen katholieken en niet-katholieken. En dat de katholieken toch uh, een beetje... Ja, dat het voor de Calvinisten wat ergs is. En twee geloven op een kussen, dat slaat de duif tussen. Dat zijn wel hele bekende dingen, maar gevoelsmatig heb ik het zelf nooit... als zo ja. heftig uh, ervaren, die kloof. Of, misschien of is het, het ook niet heftig, maar misschien omdat die in Duitsland helemaal niet bestaat. Dat het dan opvalt als je... Ja, wanneer ja. er überhaupt iets ja. iets voordoet ja. wat maar enigszins kan ja. lijken op een kloof. Maar misschien, ik bedoel, ik spreek vanuit mijn persoonlijke ervaringen. Ja. Misschien hebben heel veel mensen juist wel die intense ervaring... zoals jij hem nu omschrijft en zoals jij hem beleeft. Dat zou heel goed kunnen. Ja, nou, ik, mijn, mij viel het echt op. En ook, uh, ja, toch wel ook dat Calvinistische. Dat, nou ja, het viel me trouwens... Ik ben begonnen, in, ik, uh, toen ik naar Nederland kwam, woonde ik eerst in Breda. <laughs> dat was geweldig ook. Ik weet nog, ik kwam in Breda. En waarom aan. moet je erom lachen? Dat uh, is een hele mooie stad. Ja, het is een fantastisch. Ik, ik, echt, ik, de, het is echt, ik heb ontzettend drie mooie jaren gehad. Geweldig. En uh, ik, nou, ik moest lachen omdat ik kwam aan en het was een uh, uh, zomerse dag en terrasjes waren vol en heel mensen. En ik dacht, hé, hey, ze hebben vandaag ze zeker een soort volksfeest of zoiets. Toen dacht ik achterkwam dat het er elke dag zo'n volksfeest achter toe gaat. De mensen waren gewoon echt uh, levensgenieters. Burgundia's, echt waar, dat is dat katholieken. Dat is ook trouwens dat katholieken, dat is mijn these, denk ik, dat katholieken lichter door het leven gaan, want ze gaan naar de bicht, alles kwijt. En Calvinisten die gaan gebukt en het is zwaar. Ik overtrek een beetje. Nee, nee, maar, maar dat, dat verschil gewoon puur inhoudelijk... dat kan ik me heel goed ja, voorstellen. Wij is... zeggen zes wees gegroetjes bij wijze van spreken... en we zijn van uh, al onze zonden af... en ja, we kunnen weer Precies. Ja. Ja. Ja, ik had ook een vriendin uh, uh, in Frankrijk. En die ging elke zondag, die was zwak katholiek naar de kerk. Om dan elke keer opnieuw haar vriendje te betriegen... en met de andere de kist in te sprengen. Maar ja, dan ging ze weer... De, naar de kist in, wij noemen dat de koffer de in. De koffer hè? in, de kist in, zeggen De kist is geen doodskist in huis. Het nee. is gewoon de, okay, de, de, de, in. De, de, de, de kist in te springen ja. uh, Maar ze ging dan naar de biecht, dan was het weer goed. Dan kon ze weer opnieuw betriegen. Ja, dat is dat heeft natuurlijk ook, is ook dubbel. Maar ik ja, dat... het, het vormt dus een, een, een hele mooie basis om... Ja om redelijk uh, luchtig en, zoals jullie dat noemen, lokken in het leven ja. te staan. Is, is dat inderdaad in Duitsland heel anders? Ik las ergens dat je zei... Uh, de Nederlanders lachen ook meer dan, dan uh, ja, de Duitsers. Dat, dat is wel, ja, dat viel mij niet eens meer zo op na al die jaren... Um... Kijk, voor mijn radiowerk zijn Nederlanders fantastisch. Je gaat op straat, je moet eigenlijk je microfoon beschermen, dat ze het niet uit je hand halen, want ze hebben van alles een mening. In, in Duitsland heb je het vaak dat ze zeggen, oh nee, ik wil niet, of, of ze zien je al met je microfoon, je gaat de zijstraat in. Maar in Nederland, ze willen over alles, hebben ze een mening en zeggen ook iets. En ongeremd, ongehemd, komt alles eruit en dat zijn de mooiste o-teunen die je kunt wensen. Um, daar is Nederland dan heel direct en ook uh, uh, losser. Maar daar was ik laatst voor zo'n een uurproductie in de studio in Köln, dan moet ik altijd twee dagen naar de studio. Dan had ik een heel team, wat ook grondig is. Drie technici heb je die, die het programma heel mooi maken. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. En die luisterden dan dat bandmateriaal wat ik had, die opnames. Die zeiden, zeg, Nederlanders lachen zo vaak, hè? Die lachen, lachen echt vaak, dat is een vrolijk volk, toch? Zei ik, ja, nu dat je het zegt, valt het me weer op, ja. Het wordt toch meer gelacht dan bij ons. En enigszins inderdaad, als je in het zuiden des lands vertoeft... enigszins Bourgondisch, en dat deed jij dus de eerste drie jaar in Breda... Kerstin Schwijkheuven. Uh, we gaan eventjes uh, naar een moment dat we nog ietsje bourgondischer aan de slag gaan. Uh, namelijk even naar jouw geboortedatum. En een uh, fragment wat op die dag is uitgezonden op de radio. Dat doen we altijd. Wij gaan altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een radiofragment van jouw geboortedatum. Van de geboortedatum van de gast. In jouw geval op 30 mei. 3 mei. 3 goed. mei 1960. Oh, hey. Uh, nou, dan, is het, dan wordt dit mei 1960, dus even, even wat later. En uh, dat, dat is misschien wel grappig, want jij gaf dat zelf ook aan als mogelijk gespreksonderwerp. De relatie van Nederland tot Duitsland, maar ook de relatie van Nederland tot België. Dus we reizen even af naar 1960, mei 1960. Het bezoek van koningin Juliana en prinses Beatrix aan België. En uh, daarin komt ook een uh, toespraak voor. Dus we gaan even naar een bijdrage van de NRU uit 1960. Vanavond vond in Brussel het gala-diner ten paleizen plaats. Ruim 200 gasten zaten aan drie enorme tafels en de hoofdtafel. Aan deze laatste zaten in het midden zijn majesteit koning Boudewijn. Aan zijn rechterzijde haar majesteit koningin Juliana. Majesteit, de warme ontvangst ons in België bereid. Het welkom in Brussel heeft mij diep ontroerd... Door nabuurschap en herhaalde historische scheiding en aanraking, door in de jongste tijd samengestreden strijd en gedragen leed, door onze huidige economische binding en door een schat aan gemeenschappelijke cultuur, zijn wij verbonden zoals geen andere twee buurlanden dat zijn. Ik zou het de heilige roeping van onze beide naties willen noemen, de wereld in deze goede nabuurschap en dus in saamhorigheid te blijven voorgaan. Mogen wij daarbij lering trekken uit de fouten daarbij gemaakt, opdat onze samenwerking in steeds gavere vorm gestalte krijgt, in een geest van eendrachten en doelbewust samengaan wil ik tot slot een heildronk uitbrengen op uw majesteit... onze zo vriendelijke gastheer, en op uw schone taak... evenals op heel het koninklijk huis... en tevens op onze goede buren, het gehele Belgische volk. Ja... En de klinkende glazen in mei 1960, geboortemaand van onze gast hier op Radio 1 bij van Max Kerstin Schwijkheuver. Wat een prachtig fragment, hè? Ja, radio is ook geweldig als je dat weer hoort, hoe ze opstaan en die glazen. Radio is echt een uh, geweldig medium. Blijft, blijft uh, radio bestaan, denk je? Ja. ja. Kom daar nu ineens op, omdat je zo je liefde daarvoor uitspreekt omdat er zoveel verandert met betrekking tot de manieren van communiceren met elkaar en het uitwisselen van informatie. Radio toch wel? Het is zo direct. Er is niks direct als dan, ook om nieuws te verspreiden. Als je als correspondent dan of iemand anders voor de microfoon zet... en hij vertelt, uit alle hoeken van de wereld... daar is geen betere manier om direct het nieuws over te brengen... en heel veel meer nog over te brengen. En als je dan de tijd neemt voor achtergrondstukken of reportages... waar je met geluiden kunt spelen, zoals net wat we hoorden... nou is het wat dan tussen de oren gebeurt Dat is veel leuker dan tv kijken. Ja, is het ook. ja, vind ik persoonlijk ook. Is er, is er van jou uh, nog te zeggen dat, dat jij je op een bepaalde manier... heel persoonlijk onderscheidt van andere correspondenten? Dus dat je je eigen signatuur hebt? Ik weet het niet. Ja, ja, van de andere landen bedoel je nou? Ja. Of van de correspondenten hier? Dat, denk ik, ja. dat weet ik niet van de, van, van de correspondenten hier. Misschien heeft iedereen zijn... Misschien dat mijn radiostukjes bijzonder fris zijn, denk ik soms. Of los, of, of, of uh, heel speels, dat probeer ik wel. Dus, dus dat is wel een, een, beetje te, ja. een bepaalde persoonlijkheid die je er dus in verwerkt. Want je, zit hier, je bent, um, even kijken, bijna 52. De kop is eraf, zullen we maar zeggen. Maar je zit hier echt alsof je, weet je 34 bent of zo. Ah, dankjewel. Dat gaat er goed dus, af op die tijd. Ja. <laughs> um, het is dus fris, uh, persoonlijk, uh, enthousiast, Ja, het is, moeilijk, het is moeilijk over jezelf te zeggen, maar ik denk, dat zeggen mensen vaak... en ik denk dat is het ook. En dat dat toch bij de, bij de, ding, bij de radio ook overkomt, dat, dat denk ik wel... En uh, dat ik ook de voordeel heb in Duitsland dan... Ik denk niet met mijn Nederlands accent nu, als ik, ne met een accent als ik Nederlands praat. Maar ik weet ook nog, precies op de rol van journalistiek... Daar hadden we natuurlijk ook dat mensen dan kwamen en kijken... Waar was je het best in met uh, print of reportage of tv of radio? Dan hadden we ook een radiomens, een deskundige die kwam binnen... En iedereen moest wat zeggen. Dan was ik aan de buurt en dan zei die, hij... Zeg het nog een keer, dan zeg ik het nog een keer. Dan zei hij, doe maar... <coughs> dan zei <die>, hij, <coughs> zeg, zeg het nu nog een keer... En uh, zei ik het nog een keer. En dan zei hij, nou het is niet weg, het is echt zo. Nou, je hebt geluk, je hebt een hele goede radiostem. Want dat blijkbaar is of het een beetje belegd is. Hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Een beetje laag Een beetje ja, diep, een beetje ruig, een beetje laag. Alsof er een rafeltje aan ja. zit. En dat dacht hij dat als ik een keer <coughs> dat het wegging. Maar dat ging niet weg, dat blijft. Dan zei hij, nou dat is goed. En sindsdien had ik ook de stempel radiovrouw. En het klopt ook zo dat ik dan gemerkt heb... dat mijn stem makkelijk aankwam tijdens het radiowerk. Met, met uh, gesprekken of zo. Of dat mensen zeiden, kan je even wat inspreken? Uh, uh, je stem is zo goed of zo dingen. Ja, dat wil, ik wil niet meer opschrijven of zo. Maar dat was echt blijkbaar iets wat ik zelf niet wist. Waar mensen opeens zeiden: ja, je hebt de stem. En zo ben ik toch meer... Nu is ook bijna twee derde radio van wat ik doe. Geen hoe dus hoe moeilijk is het om iets positiefs over jezelf te zeggen? Want elke <laughs> keer komt er dan terug van ik wil niet opschrijven. Ja, of ik wil maar, niet al gaan te ja, maar dat doe je in Nederland ook zeker niet. Hè? Dat, dat heb je hier ook geleerd. Ja? Doe de kop niet boven het mij -veld. Ja, ja. Je moet niet. Uh... Ja, ik weet niet, misschien heb ik ook te veel uh, nadruk op dat je altijd een bescheidenheid moet oefenen. En niet. Ja. Ja, dat denk ik wel. Dus maar met... Nederlanders doen het ook trouwens. Dat is hier, in dat, hier is het nog erger dan in Duitsland, denk ik, soms als je met prestatie of zo, of met, met iets wilt opscheppen. Het hoort echt niet. Dat is echt iets wat ik soms een beetje jammer vind. Maar dat, ja, de cultuur in de middelmaat. Het is ook jammer dat jij dat dan een beetje aflegt. Ja. Uh, om, omdat we dat hier in Nederland niet gewend zijn of niet doen. Terwijl... Ja, maar ik weet niet of ik het heb Ik had het misschien ook niet echt heel erg zo, dat ik altijd een beetje gast terug aan het nemen was en dit soort dingen. Maar... Uh, dat hoe ouder ik werd, dat ik, denk, dat ik inderdaad denk... nee, het maakt ook niks meer uit, je moet gewoon zeggen. Dat is klaar. Maar dat middelmatige soms in Nederland... dat vind ik met de zesjescultuur valt me echt op... dat ik nou kinderen zie, of, of, of, uh, of Daphne ook, uh, die dan zegt... ja, nou ja, ik heb er nu een zes en halve, dus ja, prima, dat is toch genoeg? Daphne is je nep -dochter. Die toch? ja. ja. ja. Ja. En, uh... Nou, jij gaat zeker niet uh, voor de zesserscultuur Want naast het feit dat je dus de radiovrouw bent geworden... Uh, ben je natuurlijk ook uh, publicist op een hele andere manier. Je hebt een reisgids geschreven, een stedenreisgids... In, uh, in België. Over België, over drie Vlaamse steden. Ja, ja geweldig. Dus uh, daar, daar waren uh, de, de, de koninklijke leden, dus in 1960 ook. Maar ook nog een ander boek. Auf Heineken kunnen we ons einigen. Mijn fabelhaftes leven tussen Kefan en Calvinisten. Waarom ben je dit gaan schrijven? Omdat ik dat geluk had dat op een, op een dag een agente belde. Die zegt: uh, um, Ik heb u gevonden. U bent zo lang in Nederland. Gegoogeld waarschijnlijk, ik weet het niet. En daar is één uh, succesgenre op de Duitse boekenmarkt. En dat is Culture-clash, dus cultuur-clash. Um, dat is een heel succesvolle reeks van mensen die in Italië proberen te overleven als Duitsers. In Finland, um, in Griekenland. En die, die lopen heel goed. Maar we hebben nog niet over Nederland in die manier. Zoek maar een manier hoe je dat zou willen kunnen opbouwen... Uh, en bij mij duurde het heel lang, want ik, was, ik ben journalist. En ik dacht, nou ze wil nou de verschil dat ik op een journalistische manier benader. En ik heb drie exposés gestuurd en drie keer parina's geschreven. En iedere keer kwam het weer terug. Dan zei ik nog tegen mijn man, als het nu nog een keer terugkomt, kap ik aan mij. Ik vond het geweldig, een boekproject. Helemaal gek. Maar ik, blijkbaar weet ik niet wat ze wil. En dan opeens... Hoe zeg je dat, viel bij mij het... het uh, kwartje. Ja. Het kwartje is dat, dat, is nee, dat is, ja, de groschen. De, de groschen? <laughs> de groschen, de groschen viel. Dat is de, de fenneke. Ja. Um, nu kun je da, dat gewoon dat zeggen je, dat de euro viel. Maar. Ja, dan moet je zeggen, de euro viel. <laughs> cent, het centje yeah. viel, of zo, het eurocentje viel. Ze verwachten dus een soort roman. Je moest de journalistiek, is toestanden eigenlijk afschritten, je moest je vrij schrijven en een beetje begonnen te vliegen, laat maar zeggen. En dat... Ja, gewoon... Ja, meer creativiteit, Ja, meer schrijven, meer journalistiek, schrijven, meer, meer, ja. meer, meer echt schrijven. Dus een boek schrijven, een roman schrijven, zo was het opeens. En dan een vorm vinden in die roman, die zo op te bouwen... dat je alles wat je over Nederland weet... dat je dan een soort landeskunde in kunt verwerken. En dan dacht ik, nou, ik doe het dan omdat ik altijd gek op Frankrijk was. Ik droomde altijd van Parijs. Ik droomde van een Jean-Luc of een Jean-Louis. Ja, ja, je had een soort Jean-Pierre willen trouwen... en dan ergens ja. in Zuid-Frankrijk willen gaan wonen. Dat is lekker, dat is ook niet verkeerd, of nee. niet? Of in Parijs, dat zou ik ook niet nee, zeggen. Een beetje en maar ook nog best oké. Okay. Maar je kwam, je kwam na de eerste man een tweede kouwe kikker tegen, Ja, dat, ik. Is, ja. Uh, dat is ook, in, uh, ook weer een Nederlander. Ja. En daar ben je mee getrouwd? Daar ben ik mee getrouwd afgelopen jaar. Ja. Maar dat leuke is, hij is ook vrij francofiel. En we hebben nu een, een ruïne gekocht in Frankrijk en opgeknapt. we zijn daar heel vaak nu, en heel gelukkig. Dus ik ben op omwegen toch weer in Frankrijk beland. En met dat boek heb ik dan geprobeerd het zo te zeggen dat ik eigenlijk gek op Frankrijk was, maar in Nederland beland. En dan kon je Frankrijk tegen Nederland een beetje uitspelen. Het werd uh, Gouda in plaats van Camembert. Het werd uh, Klomp in plaats van Haute Couture. Een beetje op die manier. En, en zo vertellen hoe ik... Uh, ik, die eigenlijk gek was, op Frankrijk achter de dijken belanden. Je speelt zelf inderdaad gewoon in het boek de hoofdrol. Ja, hè? Want een ik uh, een, uh... verdeeld in een heleboel hoofdstukken... en elk hoofdstuk vooraan in het boek wordt omschreven... met wat je in dat hoofdstuk ja. beleeft... en hoe je bepaalde zaken uh, onder ogen krijgt... en hoe je bepaalde zaken ook doorworstelt. Ik vond het allemaal heel erg mooi omschreven... maar misschien moet je het zelf even... Oh, je had een aantal ja. citaten misschien uh, ja, voorbereid. Ik, nee, niet. Want zoals je dat hebt uh, geschreven... Dus bijvoorbeeld hoofdstuk 200, hoofdstuk 19. in dem Christine mich oh. met een Hüpfpenis beglückt en nachvollziehen kann wat Omas Rat met de Europameisterschaftsieg de Nederlander 1988 te doen heeft. Maar nog vindt dat Frank Reikart 1990 beter die Spucke hätte wegbleiben kunnen. Dat zeg je Nederlands niet, mir bleef die Spucke weg. Dat betekende Nederlands... Äh, ähm Um, mijn klompbraak. Dat is dat. Mij viel niks meer te zeggen. Me, Me niks weg. Met spugen te maken? Nee, niks meer spugen. Me ik had geen speeksel meer in mijn mond. Ik kreeg een droge mond. Zo verbaasd was ik eigenlijk. Maar dan kan je natuurlijk in dit moment heel mooi spelen. Want Rijkaard, die had een volle mond voor spugen En Völler krijgt dat af. En dat, dat is het hoofdstuk Nederland-Duitsland. En um, daar zit ik met Christine op de Slag. En daar had hij toen nog St. Moritz aan zee. Vond ik heel jammer, het bestaat niet meer in die manier. Het heet anders. En dan hebben we over de Duits-Nederlandse Houding gesproken en wat oma's fiets inderdaad uh, acht, met 88 te maken heeft, want met Christine was ik was 88 nog in München en met Christine ben ik de Leopoldstraße toen uh, op en neer uh, gelopen en dat was niet zwart, het was oranje van de Oranje-fans toen. En wij hebben een bad genomen in die, die Oranje-mening. Dit was de eerste keer dat ik de Oranje-korts, de Oranje-rekten, meemaakte in München. Was ik net verliefd, uh, was ik net uit Spanje terug en verliefd terug geworden op die Nederlander. Dus ik was natuurlijk sowieso geëlektriseerd en wou alles weten over Nederland. En uh, daarom was 88, dat ik nooit vergeten. En dan ook, uh, ik dacht bij Venlo, was dat, dat Nederlanders dat, uh, dat, dat, dat, dat band boven de snelweg gingen. Ze uh, varen jetzt in das land des Fußball europameisters uh, heb je dat ooit gehoord? Dat is echt, uh, iedere nee, keer dat ik dan uit uh, München ja, met is. de auto kwam, ze nu in dat land als voetbal-Europameisters. En natuurlijk heb ik toen ook uh, later dan ontdekt dat het voor Nederlanders vreselijk serieus was. Ja, toen ook die incident nog met Koeman, die zich zijn billen afvechten... Met, uh, met het tricot van een Duitse speler. Olaf Toon was dat, denk ik. Ja. Dus we ze van zeker, kijk, nu hebben we het een, een poepje laten ruiken. <lacht> Wat niet op goede aarde viel natuurlijk, dat was een relletje. Maar. Uh, voetbal liet zo goed zien wat uh, en ook het WM-trauma of WK-trauma van uh, met Johan Cruyff en um, Gerd Muller toen. Heb je zelf wel eens ervaren? Oh, het is zes minuten voor oh. zeven. Wacht even, we hebben helemaal niet meer zoveel tijd. Hier nee. op de radio in met nachtvluchten. <laughs> heb jij zelf wel eens ervaren uh, afkomstig? Uh, uit Duitsland zijnde, uh, een bepaalde vorm van niet geaccepteerd worden hier. Of het nou vanwege allerlei uh, voetbaltrauma's is, of vanwege uh, oorlogstrauma's van veel langer geleden. Mm -hmm. En veel intenser natuurlijk. Uh, heb je daar wel eens wrijving in ervaren? Kijk, het gekke is, als je Ik t... krijg dan meteen te horen hoe je je aanstelt, zo gaat het met je. Zei mijn moeder altijd, wie je je aanstelt, zo gaat het je. Dus uh, als je een beetje normaal doet, dan gaat het ook meestal goed. En dan was je een uitzondering. Dan ligt Nederlanders aan je uit. Ja, kijk eens, je bent best aardig, maar... <lacht> maar soms heb je zo'n Sommige opmerkingen had je wel. Toen ik een hond kreeg, zei iemand, oh, zeker een herdershond of niet. Of so, zo dingen. Een beetje flauw. Of één keer was ik op een feestje. Je komt kom pas achter als ze niet, niet weten dat je Duits bent, moet ik wel zeggen. Ik was één keer op een feestje, dat is ook al jaren geleden. En dan zeiden ze... Um, we waren bij de Amalficus in Italië, oh leuk. Ja, maar we waren heel veel Duitsers. En dan zeiden de hele verjaardagskring, zei Getsi-Duitsers. En later zei ik, oh ja, zei mijn vriend toen, Kerstin komt ook uit Duitsland. Dat is ook een mooie regio voor toerisme. <laughs> en dan viel de hele rij verjaardagskring, zei, Kindertje naar beneden, de kaak naar beneden natuurlijk. Maar met jouw enthousiasme en je frisse, fruitige uitstraling... heb je die mensen natuurlijk weer heel snel voor je ja, weten te winnen. Ook, je kan moet het anders. ook niet overdrijven, af en toe. Ik heb hier uh, voor jou ook een doosje vol geluk. Dat is uit handgeschept papier. En daar zitten weer heel veel kleine papieren rolletjes in. En jij mag dan op goed geluk met een pincet daar één rolletje uithalen... want daar staan allemaal spreuken op. En één van die geluksspreuken wordt dan jouw geluk. Oh, wat leuk. En ik weet niet of dat het geluk hier in Nederland blijft, of dat je ooit nog weer teruggaat, of misschien wel definitief in Frankrijk gaat wonen. Oh jee, ik moet echt gaan afkondigen, want nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 21 april, en ik was in het laatste uur in gesprek met Kerstin Schwijkheuvel, correspondent namens onder meer de Duitse Radio en voorzitter van de buitenlandse persvereniging. Volgende week zit hier in rondje correspondentie Arabist, journalist en voormalig buitenlandcorrespondent Arthur van Amerongen. En voor alle informatie over onze uitzendingen kunt u kijken op onze site. Dat is nachtvluchten.fm. En u vindt er ook alle links van onze gasten. En nog steeds de prijsvraag van Margriet Brandsma. En die staat ook op teletekstpagina 331. De techniek was in handen van Gert van Dam. Redactie en regie Barbara Elbert, samenstelling en presentatie Nora Romanesco. Straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. En het laatste woord is aan Kerstin Schweikheuver... met haar. Geluk. Tja, kijk eens. Ja. Je hoeft niet ver te gaan om het geluk te ontmoeten. Je hoeft slechts over de drempel van het egoïsme te stappen. Dat woord egoïsme, dat had er dan voor mij ook wel uitgemogen. De drempel van het rare landje achter de dijken stappen. <lacht> ik ben graag hier, hoor. <lacht> ja. En blijf je ook hier, denk Dat je? denk ik wel, ja. ja. Misschien ga ik nog een tweede, hoe zeg je dat, een uh, piater in Duitsland weer in Zuid-Duitsland. In Frankrijk misschien ook, maar Nederland ook, toch wel. Nou, je bent van harte welkom. En ik dank je heel hartelijk ook voor dit gesprek. En fijn dat je op dit uur hier bij ons hebt willen zijn. Graag gedaan. Dank je wel, En voor de luisteraar, een heel goed weekend. En graag tot volgende week. Dag. Wat gebeurt er als iemand die is gespecialiseerd in rouwverwerking... zelf met de dood wordt geconfronteerd? Het overkwam Edith Plantier. In korte tijd overleden haar man en haar ouders. Had ze, toen het erop aankwam, iets aan haar kennis van rouwverwerking? Dat horen we morgenochtend tussen 7 en 8... in een inspirerend gesprek met Edith Plantier. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.